Opnieuw naar school, het ja. werk, de vereniging. Op Radio 2 helpt je met een vlotte start. We steken straks opnieuw een plaat in de microgolf. <lacht> Is die gaar? Stuur dan ping in de Radio 2 app. En maak kans op een microgolf, elektrische tandenborstel of een koffiezet. Superhandig. Trixo, sterk in huishoudhulp uit, en uitzendwerk. Kijk op trixo.be. <lacht> Allee. Ja. Als je moet, dan moet je. je wat een verhaal. Wat een verhaal om de dag weer mee te beginnen. Zeg, goeiemorgen, lieve mensen. Het is vier over zes. Dag, Kim. Goedemorgen. Dag, Charlotte. Goedemorgen. Als je daar je nieuws kan mee openen. Uh, pipi. Ja, ja, dat is heel mooi gedaan. Goedemorgen zeg. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in...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 Jij was, jij was vanmorgen heel duidelijk. Ja, ik had zoiets van, goh, stel je voor dat ik voor alle domme dingen dat mijn vrienden ooit al hebben gedaan, uh, ook in de problemen zou komen. Ja, dan zou ik hier niet staan nu. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik ga nog verder uh, gooien. Zo. Voor alle domme dingen die je zelf hebt gedaan. Ah oh, nee, dat nog nooit. <lacht> <lacht> Inderdaad. Ja, het, is, het is een beetje een heel warm verhaal, maar vooral dat er zo'n politieke gevolgen zouden zijn. Ja, ja. Hij moet zijn conclusies nemen volgens de oppositie. Is dat dan opstappen of niet? We zullen zien, hè. Ja, moet je opstappen omdat je dan misschien een beetje gelachen hebt met het feit dat je gekke vrienden tegen een combi hebben geplast. Dat is de vraag natuurlijk. Wie kan je nog vertrouwen? Goed, we gaan het erover hebben, maar ik wil even weten, lieve luisteraar, hoe wakker ben je? En hoe warm is het intussen al bij jou? Ik heb geen idee hoe is het, uh, warm is het is bij ons. Ik zou eens moeten kijken. Op dit moment is het... Uh, In de studio is het niet zo warm, hè? Nee? Nee, ik vind het hier altijd een beetje koud. Okay. Charlotte? Ja, frisjes. Even kijken hoe het zit met de opwarming van Vlaanderen. Deelt gerust in de app van Radio 2. Vooral een goeiemorgen. Fijn om jou weer te zien. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Hey, hey. VRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. When I wake up.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 to be 500 miles from The Proclaimers. Well, love is worse. Hit You, and Marie and Shania Twain. Even if I had 20 in my hands, oh baby I touch it hurts, more than hangovers, know that bottle don't hold the same regret, and my mother says that you're bad for me, guess you never felt the house. How? Well, if it's unhealthy. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is over zes. Vertel eens, waar staan we stil vanmorgen? Richting Brussel, al op de E314 inhalen, want daar staat een defect voertuig op de rechterijstrook en je verliest daar toch bijna een kwartier. En op de Antwerpstelling naar Beveren is in Waasland-Haven-Zuid ook al de rechterijstrook versperd, want daar is een ongeval gebeurd. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen, je bent Begint. Is het al dinsdag? Het is al dinsdag. Het is nog donker, maar het wordt een hele mooie dag. Dat voel je nu al. Dinsdag 5 september het is vooral de dag dat je hebt gehoord op Radio 2. En mijn morgen. dat uh, Vincent van Kwiekenborne recht in zijn schoenen stond. Of staat nog altijd? Ja, hij staat recht in zijn schoenen, zegt hij. En hij weet niks af van het plasincident. Dag afvragen. is er al een naam voor het, voor het incident? Ja, wij noemen het bij VRT Nieuws het plasincident. Maar als je creatievere oplossingen hebt om het te benoemen, graag. Hè? Pff, ja, ik weet het niet. Incident van plassenborden komt spontaan in de hoofd, maar misschien wat gek natuurlijk. Ja. Een kwikplasje. Een kwikplasje. Zo zou zomaar kunnen. Het is, een, het, is een, ja, het is vervelend voor de man. Punt. Ja, toch? Maar het is wel een goed verhaal. Je kan er mee aan de slag. Je gaat erover praten. Het ruikt hier ook een beetje gelukkig gewoon naar koffie. Ah, of <laughs> Echt goede koffie, lieve luisteraar. Want hier staat een nieuwe koffiemachine. Hoe goed zou dat zijn dat je die kan winnen? Luister vanmorgen goed. Als je dus ergens, ergens in een song, de ping van de microgolf hoort, de ping dus niet, uh, bijvoorbeeld die telt niet. Als je ping hoort, dan heb je heel snel ping in de app van Radio 2. En wordt lekker 100 graden, toch? Sommige mensen hebben er iets minder, maar... Dat weet ik niet, maar we krijgen hier in de app toch al een, een aantal reacties. Michel Jannes bijvoorbeeld, die woont in Zichem en daar is het 18 graden al. Mooi voor dit uur. Uh, in Duffel is het 14 graden, daar woont Mirjam van den Broek. Maldegem, 14,9 graden, heel precies. Uh, Gerard Hessius, uh, die woont in Houthalen en daar is het nu nog iets frisser, 13 graden. Maar goed, we We gaan, live, hè? We gaan live naar Maldegem naar Erwin. Erwin van Isegem die heeft daar exact 14,9 graden. Erwin, goeiemorgen. Uh, goeiemorgen allemaal. Hoe voelen de 14,9 graden op dit moment? Uh, zeer go maar goed. Maar ik sta hier buiten met... Ja. Prachtige maan. En ja, koeler is het een beetje, maar het is te doen. We gaan het verdubbelen vandaag. Het wordt bijna 30 graden. Zeg Erwin, eh, ja, je gaat vandaag naar school. Leg eens uit. Ja, ik volg nog cursussen, ben gepensioneerd. En eenmaal per week volg ik een hele dag cursussen, twee in feite in de voormiddag en in de namiddag. En Wat, in wat volg de je dan? Voormiddag. Uh, digitaliseren van uh, ja, negatieven, diasten, uh, videocassettes en dergelijke. En in de namiddag. De namiddag zijn we even kwijt. In de namiddag heeft hij pauze. Dat was, dat was even pauze waarschijnlijk. <laughs> Erwin, geniet vooral van de dag. Hè. Heel fijne ochtend bij ons. Oké, okay, dat is goed. Voor jullie uh, ook allemaal. Jujo komt goed, Dag. hoor. Ja, hoor. Um, Combiplas-incident. Combiplas? Ja. Mm, ja. Als iemand een betere naam heeft voor het hele plasverhaal, deel het gerust even in de app van Radio 2. Ach ja, kleine schandaaltjes. In there, come net. <laughs> ja? Ja, ja, dat is een lang verhaal. Moeten we het hier niet over hebben? Al oh, zo lang nu ook weer niet, hè? Nee, zo ja, klaar. Ja. Niet nee. nee, nee, doen, niet doen. Dit is George Michael, dat was ook nooit vies van een klein incidentje. In een toilet. Goedemorgen.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 Back to school bij Krevel. Bestel nu je laptop via klik-en-collect op krevel.be. Eén uur later ligt het al klaar in je winkel. Krevel, leef beter. Prima Donna Events presenteert. Het Zwanenmeer, Het meeste werk van Tchaikovsky. Met meer dan 100 artiesten en live symfonisch orkest.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 Altijd goed als je over dit soort dingen praat. Het uh, plasincident van Vincent van Kwikkenborg. Altijd heel polariserend. Hè? Ja, mensen die, uh, die helemaal mee zijn en zeggen van ja, waar gaat dit over, e eh, Mensen die ook kwaad worden. Mirjam uit Mortsel wordt dan kwaad op ons. En jullie vinden het grappig dat er tegen een combi van de politie geplast wordt. Nee. Dat die mensen hun werk staan te doen. Miriam, Daar gaat het niet om. Hè? Laat u horen uitplassen, want dat hebben we niet gezegd natuurlijk. Um, ik vraag me af of jullie ook zouden lachen als er iemand tegen jullie auto stond te plassen. Hebben we al gehad. Ja, toch? Ja, is al gebeurd ook. Ja. Dat je dan. Uh, ik heb ooit zo, moesten een feestje gaan spelen. En dan uh, neem je een klink vast van je auto en voor je plots... Ah, tegen je klinker. Ja, een paar Heyo. mensen lachen zo. En dan denk je van, ja, speciaal. En wat heb je dan gedaan? Ja, wat doe je dan? Ja, ik kan er weinig tegen doen. Kan even... Instappen en je handen wassen. Even vroeken zo. Front aan de knikker. Allee. Ja, even plas. plas aan de klink. Maar ja, dat vind ik nu nog anders. Dat is echt ja, opzettelijk. Mm. En op je klink en zo. Mm. En natuurlijk, inderdaad, het is een gedoe. Het is, geen, ja, het is geen zaak dat er tegen die combi geplast wordt. Daar zijn we het over eens. Dat doe je niet, hè. Maar zeer benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen. Maar we moeten het hebben over je pakje, lieve luisteraar. Dit wil je horen. Want het probleem is, heel veel pakjes... Ja, komen niet. Komen niet bij jou terecht. Worden gestoord door couriers. Het laatste nieuws heeft dat onderzocht, Charlotte. Ja, ze hebben dat onderzocht en er zouden duizenden pakjes per jaar verdwijnen. B-Post heeft geen exacte cijfers, maar er worden wel een miljoen pakketjes verstuurd. Elk jaar ook meer en meer. En een klein percentage zou helemaal verdwijnen, daardoor. Mm -hmm. um, Sommige koeriers geven toe blijkbaar wel dat ze stelen en dat geven ze aan in de app die zij hebben om dan te zeggen van eh, we hebben het geleverd, dat ze dat ook gedaan hebben, maar dan houden ze het zelf bij. En er zijn natuurlijk heel drukke periodes, bijvoorbeeld eh, rond Black Friday en het eh, einde jaar, dan zijn er veel pakketjes en dan is dat makkelijker om er zo een paar te laten verdwijnen blijkbaar. Ah, ja, ja. Bepost controleert dat met scans, maar ja, als ze het pakketje dan goed verstoppen en dan zou het niet meer kunnen gevonden worden, dan is het niet zo dat B-post dan heel die bestelbus gaat uitkammen en zeggen van we willen toch nog checken of je iets hebt meegenomen. Er zijn wel enkele dingen die Bpost kan doen blijkbaar. Als ze het vermoeden hebben dat er bij één koerier veel pakjes verdwijnen, dan kunnen ze meer controleren bij die persoon. Dus ja. wel gericht uh, bij bepaalde mensen checken. Ja, dat komt toch uit dan, ja, als je dat ja, veel dat doet? Dat wel. Als het veel bij dezelfde persoon gebeurt of op hetzelfde traject. Ja. Hebben jullie dat al gehad, dat je zo denkt, hm, mijn pakje staat opgeleverd, maar ik heb niks gekregen? Nee. Ja, onlangs had mijn tanden iets verstuurd voor mijn zoon en uh, ja, het was ook niet aangekomen. Dus nog altijd niet... Ja verdwijnen in het uh, ja, ja, Wel een goed idee. Dat is blijkbaar ook een idee om uh, alle dozen van die pakjes er hetzelfde te laten uitzien. Allemaal gewoon bruin, zodat ze niet weten wat erin zit. Dat ja, ja, is een er mogelijkheid. Dat soms een merk van een mm -hmm. winkel. En dan denk je, mm -hmm. ah, hm, onmogelijk. Ja, dus op, op die manier is het elke dag kerstavond natuurlijk. Ja, misschien heb je op dit moment ook lasten van auto's die heel snel door je, door je autokarren. die gewoon tegen elkaar aan het racen zijn. Karren. In Gent, Oost-Vlaanderen, hebben ze een idee. Stadsbestuur wil iets doen. Ze willen daar een bijzonder apparaat in zetten. Nooit van gehoord. Hoe heet het? De lawaai-flitspaal. Wow. Die registreert geluid en kan dat meten um, als een bepaalde limiet overschreden wordt. Dus een soort van decibelmeter. En uh, ze gaan dan de auto's aanpakken die te veel geluid maken, te snel optrekken, racen in de straat, maar ook te luide muziek spelen. Dus daar moet je ook voor Oei, daar uitkeken. moet op letten. <laughs> En de stad heeft nu wel al anonieme wagens om, om hen te spotten. Die krijgen dan een boete. Dus uh -huh. het natuurlijk gewoon horen. Hè? Maar met zo'n paal met een, met een meter op eh, kunnen ze dat eh, sneller doen. Dus ze, ze zullen nu kijken of het eh, er binnenkort komt. En in Nederland hebben ze het al. In Rotterdam staan er op zes verschillende plaatsen lawaai-flitspalen. Daar werkt het. Lawaai-flitspalen. Ja. Kijk, je bent weer iets bijgeleerd. Hè? Goed, jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Als het over je pakjes gaat of je nog iets kwijt over het plasincident, het kan absoluut. Ik heb voor jou nu twee Beyoncé's na elkaar. Er is één Beyoncé die komt uit Amerika, en die andere komt uit Brugge. Radio 2 ja, die heeft ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival met iemand die intussen in Zuid-Afrika woont. Radio 2 Geef toe. Goeie keer voor een ding zeggen.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 on your drone. Tot heeft meegerappt, Kim van ons en jouw ballen. Indrukwekkend, Kim. Indrukwekkend. En je moet waarschijnlijk met een goeie nummer. Alle nieuws uit je buurt. Eerst nog Charlotte. Goedemorgen. Minister van Justitie van Kwikkenborne zegt dat hij niets afwist van het plasincident tijdens zijn verjaardagsfeest vorige maand bij hem thuis. Op nieuwe beelden is de minister zelf te zien en hij zou plasbewegingen maken. En 42.000 leerkrachten dragen de komende maand een badge met iedereen specialist erop. Ze klagen over de nieuwe maatregel waarbij leerkrachten met extra ervaring tot 250 euro per maand meer kunnen verdienen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Mathieu Verstichel. In geel heeft burgemeester Vera Celis en gemeenteraadslid Luc Verguts ontslag genomen uit de raad van bestuur van het ziekenhuis AZ Dimpna. De voltallige oppositie had het ontslag geëist van Celis en Verguts omdat ze informatie zouden achterhouden over gerommel aan de top van het ziekenhuis. Begin deze zomer werd de ziekenhuisdirecteur in Geel plots ontslagen. Daarop volgde protest van het personeel en daarop mocht hij terugkomen. De oppositiepartijen verweten de burgemeester van slecht bestuur en een gebrek aan uitleg. Ze, vroeg ook, ze vroegen ook het ontslag van schepen Gerrit Smaars, maar zij blijft wel aan in de raad van bestuur. En in Lier was er gisteravond een infomoment voor ouders op basisschool Het Molentje. Drie kinderen bleken er op het einde van vorig schooljaar besmet te zijn met de zeldzame varkenslindworm. De drie kinderen hadden last van hoofdpijn, vermoeidheid en epileptische aanvallen. Zelfs zijn ze nooit besmettelijk geweest, maar de draker is nog steeds niet gevonden. Tijdens de infoavond kwamen experten van Agentschap Zorg en Gezondheid een woordje uitleg geven. Deze ouders zijn deels gerustgesteld. Ik maak mij nu zorgen, dus ik ga proberen nog afspraak bij mijn uh, arts maken en uh, vragen voor onderzoek. Mijn kinderen zijn wel goed thuis, gezond, ik heb geen symptomen gezien, maar ja, toch, dat is papa, mama, hè. die, die, die moet zelf altijd zorgen. Hè? Dank u wel. Dank u. Mevrouw, bent u gerustgesteld? Ja, ik ben zeker gerustgesteld. Het was inderdaad wel heel gemoedelijk, heel goede informatie gekregen, dus ja. Ja, er wordt benadrukt dat er geen reden is tot bezorgdheid. En vandaag zullen er al enkele van de 17 bussen rijden om leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs Christus Koning in sint gob -en naar school te brengen. Dat is het resultaat van een overleg tussen de directie van Christus Koning en de lijn. De eerste twee schooldagen reed er geen enkele bus door een communicatieprobleem en veel leerlingen hebben de schoolstart daarom gemist. De school zegt dat er in de loop van de week nog bussen bijkomen. Volgens de directie, was, volgens de directie liever was er geen schoolvervoer omdat de draaiboeken van de lijn niet klopten. De, Vlaag, de Vlaamse vervoersmaatschappij zei dat het probleem bij de school zelf lag, omdat ze de kinderen niet tijdig hadden aangemeld in een nieuwe onderwijsapp. Dan het weer. We krijgen een zonnige dag opnieuw. Het wordt warm tot 29 graden. Mogelijk zelfs tot 30 graden in de Kempen. En ook de rest van de week blijft dat warme en zonnige nazomerweer aanhouden. Meer nieuws vind je nog de hele dag uit Antwerpen. Meer nieuws uit Antwerpen vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws. Tussen is de zon lekker aan het opkomen en de eerste files. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Vertel eens. De eerste file is direct een heel lange. Ja. Richting Brussel schuif je drie kwartier aan op de E314 in Halen. Dat komt er door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En dan zou je kunnen zeggen, rij om via Antwerpen. Maar nee, want daar beginnen de files nu ook op de E313. Dat komt er door een ongeval in Randst op de linkerrijstrook. Aanschuiven vanaf Massenhoven tien minuten. Op de Antwerpse ring naar Gent ook tien minuten bij. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Naar Beveren is in Baaslandhaven zuid de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En nog hinder op de E34. Richting Knokken in Vrasenen en dat komt ook door een ongeval op de rechterrijstrook. Heb je de ping al gehoord? Vandaag nog? Ja. nog? Nee. Nee, nog niet. Dat ja, zou zomaar kunnen. Onderweg naar een etentje met vrienden. Dat is hop op de bus. Hop op de deelfiets. En hop klinken met de vrienden. Hop in, combineer trein, tram, bus, step, deelfiets en auto. Dat is hop en je bent er. De mobiliteit van morgen, die start vandaag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 Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. zien of gehoord, er was wel iemand die uh, pang stuurde. Het is geen pang. Het is, het is ping. Als je die hoort, dan heb je heel snel ping in de app van Radio 2. En dan ben je maar Katty Dubois uit oost Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Katty, Katty, Katty. Het gaat al heel ja. de ochtend en heel de avond gisteren al over het plas met uh, Vincent van Kweekenborne, onze minister. Jij wou nog even ja. reageren. Vertel eens. Ja, ik vind dat machtig. Plassen. Want die mensen denken dat ze alles en alles mogen niet. Maar ja. dat is niet zo. Kan je een keer wat zeggen. Wij hebben ook dingen gedaan dat we niet mochten doen. Ja. Maar dat liegen en bedriegen, nee, dat had er bij mij niet meer in. Dat is nu alle dagen hetzelfde liedje. Alle dagen. En je ziet gewoon dat hij aan het liggen is als hij was verteld. Nee, dat kan ik niet meer zien. Hij had het nee. moeten zeggen. Hij had het moeten zeggen, de waarheid. Gewoon de waarheid is dan nu zo moeilijk. Wij hebben ook dingen gedaan. Mhm. Ja. Maar, maar hij, hij heeft niet geplast, he, of wel? Nee, hij zou niet geplast nee. hebben. Nee, nee. Ja, hij zou niet geplast hebben, maar hij wist ervan. Hij gaat ja. mij dat niet wijs maken. Maar... Ja. Dat maak je mij niet wijs. En er bestaan beelden van dat hij dingen zou gedaan hebben. En in de kombi zijn, ben dat verliezen. Maar hij moet dan de waarheid zeggen. Mm -hmm. Dat gaat veel beter overkomen. Of gewoon hij zegt, nee, nee, nee, nee ik wist ervan niet. Hij wist dat er is wel vaak van. zo, hè. Zeg, ja. Ja. So, Katty, ja. heb, heb jij ooit, ooit iets gedaan waarvan je achteraf zei van... Ik heb het niet gedaan. Nee, want wij moesten dat niet doen. Want als het uitkwam, het ging wel zijn. <laughs> wij zijn de waarheid aan de worden gestraft, zo simpel. Ja, ja. ja oké. Okay. Wie zijn gat verbrand moet op de, moet blaren, op de blaren zitten. Zodat, blaren. Dat, dat. Ja. Moet hij daarvoor... Moet en, hij daarvoor... ze zijn daar verwonderd dat de mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Ja, daar komen hanse dagen dingen uit. Daar, dus, daar, je, ja. Ja, daar kun je inderdaad ja? heel veel over, over discussiëren. Ah ja, ja, je, dus je kan kunt die... daar verder over discussiëren. Ja. Moet hij daarvoor aftreden... Dus Goh ja, voor het wel. Als die gewoon de waarheid zegt, moet hij van mij niet aftreden. Maar als hij verder zo blijft doen, moet hij van mij aftreden. Punt ja. uit. En de dag is en nog Dat moet gewoon bedoven. de waarheid zeggen. We gaan het, we gaan het opvolgen, Cathy. Dank je wel voor je hele ja. eerlijke reactie. En blijf genieten van Radio 2. Ja, dank je wel. Cathy. Dag, Cathy. Dat is duidelijk. Zie je zo. Om het ook maar een beetje te verbloemen. We gaan het over zonnebloemen hebben. Uh, pardon. Ja, we moeten het over zonnebloemen hebben. Want... In de provincie Antwerpen in Herselt in de deelgemeente Blauwberg staat een heel bijzondere zonnebloem. Wat is er aan de hand, Charlotte? Het staat in de tuin van Jan en Rita. En uh, die zonnebloem is 4,5 meter hoog. En dat is wel bijzonder, want gemiddeld worden die 2 tot 3 meter hoog, blijkbaar. En uh, het is nu wel niet de grootste van ons land, maar hè, de zonnebloem is nog aan het groeien. Dus dat kan misschien nog gebeuren. Mm -hmm. Maar in, uh, in Oudenburg in West-Vlaanderen had een man drie jaar geleden een zonnebloem van 5,62 meter. Oh mooi. Dus dat is uh, al... Dat is lang. Dat is tegenaan te kijken, hè. Nu, dat is uh, Peter van Steenkisten. Hij probeert uh, zijn record elk jaar te breken, want hij is lid van, ik wist niet dat dat bestond, maar de European Giant Vegetable Growers. Oh. Dus een vereniging die zo groot mogelijke groenten en planten probeert te kweken. Zot hè. Ja, maar niet geweest, <laughs> ik wil de grootste hebben. De ja, zwaarste Hij heeft al de zwaarste, nee, of de zwaarste pompoen ooit, is ook al eens uh, gekweekt in Oost-Vlaanderen. En was meer dan een ton dus die waren ook lid van die vereniging. Ik weet niet, wat zouden jullie kweken? 5,62 ja. meter voor een zonnebloem. Ja, duizend ja. kilogram voor een pompoen. Ja, nee, uh, nee, we hebben tomaten proberen kweken van de zomer. Het is uh, niet gelukt. Het is niet gelukt, okay. maar het is allemaal niet erg natuurlijk. Hè. Goedemorgen, het is een dinsdag. Het is kwart voor zeven. En dit zijn de Daya Straits. En Walk of Life. Zwaar ik, Vicky. Ik sta recht in mijn schoen. Van Dia Straits. Margo van de Regio. Ja, goedemorgen. Als je zot bent van oude auto's die er nog zeer goed uitzien. Dit wordt een hele goeie, want ons Margot is op dit moment onderweg naar de campen, naar de hele oude auto's die je kan kopen. Goedemorgen, dag Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ook... Je staat gewoon bij een prachtige nieuwe auto, trouwens, achter jou daar. Ja, dus alles behalve een oldtimer, dat is waar. Maaf! Het Mo, begint toch. valt er over te discussiëren. Je bent onderweg nee, naar ben... Minderhout, vertel. Ja, naar Minderhout bij Hoogstraten. Want Marcel Springers die woont daar en die gaat dus vandaag inderdaad zijn privécollectie Oldtimers veilen. En het is een serieuze privécollectie, want we spreken toch over een veertigtal oldtimers, zowel Amerikaanse als Europese. En als ik de veilingmeester mag geloven, is het echt een super indrukwekkende collectie ga je daar binnen een klein uurtje mee naartoe nemen. En dan zal Marcel jou ja ook vertellen waarom hij ze van uh, de hand doet en hoe je er eventueel zelf eentje kan scoren, want we kunnen allemaal meebieden natuurlijk. Mm -hmm. Ja, want die prijzen zijn er al prijsbekend eigenlijk? hoeveel ze... Uh, nee, nee, nee. Kijk. Over... Ik denk dat we daar wel nog van achterover zullen vallen, maar dat zal ik je straks allemaal vertellen natuurlijk. Vermoedelijk. Over een uurtje hoor je haar terug allemaal. Van de regio. Ping. Nee, nog geen pijn hoor. Misschien nu? Más, más, más. Tentación Tu cuerpo, mami, es pura tentación Yeah adicción Contigo estás agua ja. Laat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 Valt en Olivier Newton, John. you're a one that I want. Jan Willems vraagt zich af van hoe heet dat plasincident. Er zijn wel interessantere zaken. De oorlog in Oekraïne, die nog altijd bezig is. Vraag je inderdaad af, hoe is het daarmee? Hoor je weer niks meer van of heel weinig? Maar hij is nog bezig, helaas. Maar gelukkig, Vanessa is ook wakker in Zweven en West-Vlaanderen. Zalig opstaan met jullie. En wel, Vanessa, het wordt nog zaliger want. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Dat is een goede hè. Op? Dat is helemaal top. Want alleen deze week bij Bol.com Haar- en lichaamsverzorging van onder andere Daf en Axe met 55% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan in de app van Bol.com. Bij Total Energies begrijpen we dat elke zelfstandige energie verbruikt op zijn eigen manier. Een beetje. Ah. Veel. Ah. Soms tot je er zot van wordt.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 7 uur exact. Goedemorgen. Minister van Kwikkenborne houdt vol dat hij niets wist over het plasincident. 42.000 leerkrachten klagen een maand lang de maatregel van leraar-specialist aan. Minister van Justitie van Quickenborne zegt dat hij niets wist van het plasincident tijdens zijn verjaardagsfeest vorige maand bij hem thuis. Op beelden was al duidelijk te zien dat enkele gasten die avond tegen een politiecombi hadden geplast. Maar ook de minister zelf is te zien op nieuwe beelden van later die avond. Hij ziet geen problemen. Kijk, ik heb mijn verjaardag gevierd en ik heb uiteraard wat pintjes gedronken. Wat, wat is daar mis mee? Maar ik weet nog zeer goed wat er is gebeurd, want... Ik heb mijn huis niet verlaten tot ik de laatste gast uitgeleid heb gedaan. Dat was omstreeks drie uur 30, tot zijn taxi er was. Het kan goed zijn dat ik een gebaar heb gemaakt, maar degene die zeggen dat dit bewijst, dat ik op de hoogte was van het wangedrag. Die zijn ter kwade trouw. Men beweert ook dat ik stond te lachen. Ik heb een selfie genomen. Mag dat nog? Ik sta recht in mijn schoon. De partij van de minister Open VLD en de federale coalitiepartners Vooruit en CDV zeggen dat ze het onderzoek afwachten. De oppositiepartijen zijn strenger. Raoul Hedebouw van PVDA bijvoorbeeld wil snel duidelijkheid. Ik denk dat de feiten waar zijn en dat dat wel erg is. het kleine volk, de politie moeten dan komen, de politici gaan verdedigen en dan daarmee aan het spotten. De uren. Ik denk dat dat niet kan. Dus hij moet zijn politiek conclusies trekken. Ik wil weten, was hij daar aanwezig? Heeft het gezien, ja of nee? De oud-burgemeester van sint Veerle Heren, stapt volgend jaar na 30 jaar uit de politiek. Heren is 58 en was tien jaar burgemeester voor CDNV. Vorig jaar nam ze ontslag nadat bleek dat sint geld had geleend aan een andere voormalige CDNV-burgemeester. En ze was eerder een half jaar geschorst omdat ze in de coronaperiode zichzelf en een aantal kennissen vroeger had laten vaccineren. De stad Gent onderzoekt of er een lawaai-flitspaal kan komen in de stad. Dat is een paal met microfoons en als er een auto of brommer voorbij rijdt die te veel lawaai maakt dan krijgt hij automatisch een boete. De burgemeester van Gent Matthias de Klerk noemt het zelfs knalpot terreur. Knalpot terreur is een pest in Gent en in vele andere steden. We doen al heel veel. Hè. We werken goed samen, politie en parquet. Dit jaar alleen al 55 wagens in beslag genomen. Gaat vaak ook gepaard met alcohol en drugs in het verkeer. Dus echt een pest. Dit moet stoppen. Alles wat kan bijdragen, dat een halt toe te roepen, wil ik invoeren, wil ik overwegen om te laten onderzoeken om dit trieste fenomeen een halt toe te roepen. Gent wil ook eerst overleggen met andere steden in Vlaanderen om die lawaai-flitspaal te kunnen invoeren. 42.000 leerkrachten dragen vandaag een badge met daarop iedereen specialist. Ze klagen daarmee over de maatregel van leraarspecialist die dit schooljaar gestart is door minister van Onderwijs Wijts. Leerkrachten in de basis- of middelbare school die kunnen daardoor na tien jaar extra loon krijgen, gemiddeld zo'n 250 euro, als ze specifieke taken doen. Maar de onderwijsvakbonden vinden dat helemaal geen goed idee, zegt Marianne Koopman. Het budget laat vandaag toe dat slechts een aantal leraren in een team een extra verloning krijgen. En dat is wat leraren niet willen. Lerarenwerk is teamwerk. En eigenlijk wil men dat alle leraren tijd... En ruimte hebben om zich verder professioneel te kunnen ontwikkelen. Iedereen moet specialist kunnen zijn in onderwijs en daarom die buttonactie. De leerkrachten zullen de badge nog een hele maand dragen tot 5 oktober en dat is de dag van de leerkracht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is van plan om deze maand naar Rusland te reizen om president Poetin te ontmoeten. De twee zouden praten over nieuwe wapenleveringen van Noord-Korea aan Rusland, onder andere granaten om te gebruiken aan het front in Oekraïne. En Noord-Korea zou in ruil satelliettechnologie en voedsel Hulp willen krijgen van Rusland. En rode duivel Yannick Carrasco verlaat Atletico Madrid voor Al-Shabaab in Saudi-Arabië. Carrasco is 30 en speelde sinds begin 2020 voor Atletico, net als tussen 2015 en 2018. En in de periode daartussen speelde hij in China. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Ouders van basisschool Tmolentje in Lier hebben uitleg gekregen over de varkenslintworm. Drie kinderen van de school bleken eind vorig schooljaar besmet te zijn met die lintworm. En er rijden vandaag weer bussen om leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs uit Sint-Job in, in het Goor naar school te brengen. Vandaag veel zon en maximaal tot 30 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uur en lees je via de app van VRT Nieuws. Die van radio 2 kun je intussen zien waar je in de file kan staan vanmorgen op dinsdag. Mona, vertel eens. Ja, en dan zie je daar inderdaad een uh, dikke rode lijn op de E314 richting Brussel inhalen. Mm. Maar goed nieuws, want de weg die is daar vrijgemaakt. Je verliest daar nog een 40 minuten. Die wachttijd zal wel snel afnemen. Dan verlies je 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en het viaduct van Vilvoorde richting Antwerpen, een kwartier bij vanaf Massenhoven op de E313. Daarnaast op de E19 uh, wat aanschuiven in Wilveren. Rijk richting Antwerpen, daar goed uitkijken voor een defect voertuig op de rechterijstrook. Op de Antwerpse ring naar Gent, 20 minuten bij, van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel en richting Beveren is in Waaslandhaven-Zuid ook de rechterijstrook dichter door een ongeval. Opnieuw naar school, het werk, de vereniging. Radio 2 helpt je met een vlotte start. We steken straks opnieuw een plaat in de microgolf. Is die gaar?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 Amaïs fantastisch goed gedaan. Ja, dat was te heftig. Aha, take on me. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Vanmorgen nog een stukje bekeken van uh, Amai Shawau, de nieuwe talkshow van Otto-Jan Ham. Ik vond het wel best leuk. Ik, ja. ik, ik, ik sliep al en ik heb voor ik uh, gaan slapen ben een stukje van de 12 gezien. Ah ja, dan hebben we al twee stukjes televisie gezien. Kijk, Zo gaat en de andere twee stukjes doe ik dan vandaag en morgen. Mm. Ja, ik val in slaap. Ja, kan. Maar Otto-Jan, ja, fantastisch. Ja, je het ja, ik vind het vlot, ik vind het leuk. Hij is een goede presentator. Ik vind het heel aangenaam. Ik heb hem graag bezig. Het is iets anders. Het is dinsdag 5 september. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat hij recht in zijn schoenen staat. Ik sta recht in mijn schoenen. Ja, Vincent van Kwikkeborne. Ik weet het, het is veel en het is voortdurend in het nieuws, maar je zal er waarschijnlijk nog heel de dag dingen over horen. Maar aftreden, dat geloof. Nee, de oppositie zou dat wel willen, maar we ja, wachten nog eventjes af. Dat hoopt een onderzoek, ja. Ja, jongens, kom aan, Hou het nog even vast. Volgend jaar zijn verkiezingen. Doe jullie best. Plus, en vous. het en Het ruikt hier nog een beetje naar koffie. Nee, was dat... Uh, nee? Hey. Ja, <lacht> maar het is toch waar. Ik zit daar echt soms mee in. Van, kom aan, want die politiek, het is al zo moeilijk. Dan gebeuren van die rare dingen. Hou het even vast hè, en maak ons trots. Ja, je denkt dat dan altijd, maar nee. er gebeurt altijd zoveel zo. van je denkt. Of ook niet. Bon, uh, Kurt van den Doorn denkt dat hij het gehoord heeft. Kurt, goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Live vanuit de Zoutleeuwen. Wat heb je gehoord? Een ping? Nou. Nee. nee je hebt de ping nee, niet gehoord. Nee, ik dacht was... het, het al. Ja. ja, het moet echt in een, uh, een liedje zitten dat we zo meteen draaien. Was het een gokje? Uh, zometeen. Ja. ik heb zometeen gezegd, maar dat is heel, heel rekbaar be begrip bij mij, hoor. Dat, ja, is, dat is nu wel. waar. Ja. ik zou ook zo kunnen zeggen van, ik kan zometeen geen onzin meer vertellen. Dus ja, ja ga door ga niet gebeuren. Kurt, kurtje, kurtje, kurtje. En niet gegokt is altijd mis, hè? Ja, maar ja. ja. Voilà. Is waar. Inderdaad, dank En als mijn grootmoeder uh, Wilkes had gehad, was het een tram geweest. Schone tram. tram. Ook. Kurt, dank je wel om mee te spelen. Goedemorgen, dus, goedemorgen iedereen. Dag. Misschien dag, straks yo, hoor je de ping heel snel ping appen. Even kijken bij de buren, want vanavond is de laatste nieuwsuitzending van Danny Verstraten op VTM. En Danny is een kleine slaper, want morgen zit hij gezellig bij ons. Dan is ooit hier begonnen, op VRT. VRT, radio 2. En nu mag je dansen hoor. Vier... In de top 30 van Radio 2 en op 2 in de Ultratop. Goedemorgen. van Carolien van Laren. Goedemorgen, het is vandaag Freddie Mercury zijn verjaardag. Je zou 77 geworden zijn. Ach, kunnen jullie een liedje van Queen draaien? En eh wel, we gaan dat nog spelen. Het gebeurt nog allemaal voor 9 uur, Carolien. Met vriendelijke groeten. Dat vind ik goed. Dat mensen dat nog doen. Dat ze toch nog vriendelijk zijn. Hè? Doe jij vriendelijke groeten of beleefde groeten op het einde van je, van je berichten? Het hangt er vanaf naar wie. Met vriendelijke groeten is een beetje... Naar mensen die ik niet zo goed ken, naar jou stuur ik gewoon groetjes. Hè? Ja. Ja, als je alles iets stuurt. Maar nee, is niet waar. Of niks. Niks eigenlijk. He. Hoi. Goedemorgen. Op dit moment zie je een prachtige zonsopgang. Ik hoop bij jou ook in Vlaanderen. In de oh. app van Radio 2 zie je de, de VRT-toren mooi schijnen staat een beetje in brand zelfs bijna. Mooi om te zien. Tot bijna 30 graden. En zo meteen gaan we spelen. Punto, punto. Over twee minuten en een half. Het eerste gaat over een bijzonder dier met een i. Een bijzonder dier met een i. Jullie, een idee? I, i, i, i, i, i. I. Oh, voeg. Een ijsvogel. Oh. Goed idee, maar dat wordt het niet. Punto Punto, als je wil meespelen, heb je nu Punto Punto in onze app van Radio 2. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Je hebt nog zo van die mensen die op hun data moeten letten. The last ones zonder unlimited internet. En om hen te helpen gingen wij op zoek naar de beste tips. Hallo, ik ben Romein en ik heb geen dating-apps nodig. Dus ik pak eigenlijk gewoon een mapje mee met geplastificeerde foto's van mezelf. En ik deel die dan gewoon uit op café. Dan zit ook direct over de matjes, hè. Romantisch Romein. Voor wie liever digitaal swipe is er ook nog one. Dat is onbeperkt internet, mobiele data, bellen en sms'en. Niet met 15 euro korting per maand, één jaar lang. Meer info op telenet.be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 Kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Demse of Lier en u krijgt maar liefst 2000 euro gratis sanitair cadeau. Saludé! Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Zomervakantie voorbij? Geen zorgen, want Kruidvat gaat er weer voordeel. Ga stralend en relax de deur uit met nu knijp en knijp men 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend altijd voor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 Gezellig wakker worden op Radio 2 met Marian Oeskoorne uit Aartselaar. Marian, goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. Je bent catalografen. Wat is een ja, catalografen? <laughs> een catalografen. Uh, wij maken eigenlijk de catalogus van de openbare bibliotheken. Oké. Okay. En uh, wij doen de input van de data in de, in de catalogus, eigenlijk, dat is wat wij doen. Ja, maar als iemand een catalogus van De Leijzen maakt, zijn dat ook catalografen? Uh, dat denk ik niet, nee. Die dan niet? Nee, sorry Kim. Nee, nee. Ja, dat ik vind het niet erg. Het is niet erg eigenlijk. Nee, nee, ik ben, ben zo. daar oké okay mee. <laughs> Marian, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter ja. van het antwoord. Vul aan bij drie juiste antwoorden lig je een exclusieve ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de I. Welke I is een ezel en de gekke grote vriend van Winnie de Poe. Ior. Welke J spelen de Fransen als ze de provinciale variant spelen van Pétanque? Uh, Jeut Boul. Welke K is de West-Vlaamse stad waar de gulde Sporenslag plaatsvond? Kort, Ja, ja, ja, tuurlijk welkom. Goed gespeeld, je was even aan het twijfelen. Het was niet ja? nodig. Ior was inderdaad de gekke grote vriend van Winnie de Poe. was even discussie, blijven kan Igor ook. Ivo ah, ja. of Ior, ja. ja, maar niet uit. Welke je spelen de Fransen bij de Provençaalse variant van Patanque? Je de boule. En Kortrijk natuurlijk. Punto punto. Goed gespeeld, Marian. Duidelijk. Ja. Oh, Geniet ja. van de dag en van een goede morgen mok. En als je denkt van ik kan dat even goed of beter, heb nu punto punto in onze Apple Radio. Punto, 2. Punto. Dag Marianne? Punto, punto. Dag. Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Het is 24 over 7. Hoogstraten, na na na na na Hoogstraten, aardbeien. Dat <laughs> je met mee te zingen met, uh, met de reclame. Ja, dat is toch leuk. na na na na na, na. Ze zullen daar blij zijn. Goedemorgen, lieve mensen. Er is iets nieuws vandaag met onze weervrouw Jacot. Dat gaan we zo meteen spelen. Maar Jacot is nu live bij ons in de app van Radio 2. Kun je haar zien live op VRT1? Zoals altijd. Met een bekend gezicht intussen. Jacot, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen, Kim Charlotte. Hallo. Goedemorgen. Ik ben hier eens in het echt. Ja. ja. <laughs> en zoals dan waarschijnlijk ook gewoon tegenwoordig in de winkel vragen. Welk meer krijgen we vandaag? Ja, kijk, als je nu al naar buiten kijkt, hier op VRT, een hele mooie zonsopgang. En dat belooft alleen maar goeds voor vandaag, want we krijgen temperaturen tot 29 graden hier in Brussel. Aan zee ook warm, 27 of 28 graden daar. Heel veel zon ook, weinig wolken. En ik denk de provincies Limburg, de provincies Luxemburg, dat het daar wel eens 30 graden zou kunnen worden vandaag. Wow. Dus uh, de zomer is helemaal terug van weg geweest. En die gaat nog wel eventjes blijven. En vanavond en vannacht zakken de temperaturen tot een, een 17 graden. Blijft het ook nog altijd wel helder. Maar dan ja, morgen, overmorgen, de rest van de week blijven we rond die 29, 28 graden hangen. Uh, het is pas na het weekend eventueel dat de temperaturen gaan zakken. Maar uh, voorlopig ja, blijft het warm. Tropisch warm soms zelfs en zonnig. In, the, in summer, hè? Zo heet yeah. het dan, zeker, dan toch? Zeker, zeker en vast. Is dat normaal voor de tijd van het jaar? Los dan vragen? Het is dus niet super normaal. Normaal gezien krijgen we in september een 2 à 3 dagen boven de 25 graden. Ja. Nu gaan dat er waarschijnlijk 7 of misschien zelfs acht zijn. Dat hebben we vorig jaar ook wel gehad, maar uh, of het helemaal normaal is, ja. ja. Maar september moest nu nog wel een beetje goedmaken voor augustus, hè. Voilà. Dat voilà. moet je niet Ik dat de mensen er, het uh, mochten vragen, ja. inderdaad. Er is iets nieuws met onze weervrouw. Ze leert jou elke dinsdag iets bij uit de wondere wereld van de wetenschap. Jacquot. Doe de sot. Hé, hey, Jacquot. Doe de sot, Jacquot. Vandaag ga je vertellen of je nu even goed kan worden als Remco Evenepoel. De wielrennen, want Remco die neemt ketonen. En als je ja. nu zelf ketonen zou pakken, ga je dan harder of ga je gewoon ontploffen? Jacot, misschien eerst eens uitleggen, wat zijn ketonen? Ja, ketonen zijn eigenlijk stoffen die je zelf aanmaakt. Uh, als je, um, ja, je je eet voedsel natuurlijk, je eet energie uh, om, om dan te kunnen sporten. Dat uh -huh. voedsel, die koolhydraten, die worden als eerste verbrand. En dan ontstaan er ketonen die nog dat laatste beetje energie aan je lichaam geven, zodat je niet, als al het voedsel verteerd is, ineens plat doodvalt, maar dat je organen nog blijven werken en zo. Ja. En wat blijkt nu, die ketonen die zijn eigenlijk veel beter dan die koolhydraten. Dus je zou die eigenlijk al eerder kunnen innemen om dan veel beter te kunnen sporten, veel beter te kunnen uh, recupereren achteraf ook. Maar daar vertel ik straks nog uh, veel meer over. Dus wat gebeurt er als jij ook ketonen zou nemen, zoals Remco Evenepoel? Win je dan de Ronde van Spanje? Het antwoord hoor je over twintig minuten. Dankjewel, Jacot. Maar vooral dit weer, jongens. En dit soort muziek, zet hem luider, hoor. Een zijn uh, met zijn klink. Hoi. En de sleutel. snel gedoe. We ja. moeten eens luisteren naar het verhaal. Kan gebeuren. Ja, luister. Sleutels vaste deurknop heb ik in mijn Hoi. hand. Hoi. Ja, ding, hoor. Ja. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan.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 Kijken hoe het anders van Marke Borsato. Exact half acht intussen. Meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Goedemorgen, minister van Justitie van Quickenborne zegt dat hij niets afwist van het plasincident tijdens zijn verjaardagsfeest vorige maand bij hem thuis. Op nieuwe beelden is hij zelf te zien en hij zou plasbewegingen maken. En 42.000 leerkrachten dragen de komende maand een badge met daarop iedereen specialist. Ze klagen over die nieuwe maatregel waarbij leerkrachten met extra ervaring tot 250 euro per maand meer kunnen verdienen.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 Vandaag zullen er al enkele van de 17 bussen rijden om leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs Christus Koning in Sint-Jop in, Sint in het Goor naar school te brengen. De eerste twee schooldagen reed er geen enkele bus door een communicatieprobleem en veel leerlingen hebben de schoolstart daarom gemist. Maar voor veel leerlingen is nu gisteravond toch een oplossing gevonden, zegt Kare van der Zijpen van De Lijn. Wij hebben goed nieuws voor Christus Koning Brecht. Wij hebben gisteren een zeer goed gesprek gehad met de school en uh, we zijn tot de overeenkomst gekomen dat vandaag, vanaf vandaag de eerste drie ritten voor het leerlingenvervoer mogen beginnen rijden. En dat zal de komende dagen uh, stelselmatig toenemen totdat uh, alle ritten uh, in orde zijn. In de tussentijd ziet school erop toe dat wij alle gegevens van alle leerlingen ontvangen die mee moeten met het leerlingenvervoer. Geel heeft burgemeester Vera Celis en gemeenteraadslid Luc Verguts ontslag genomen uit de raad van bestuur van ziekenhuis AZ Sint-Dimfna. De voltallige oppositie had het on ontslag geëist van Celis en Verguts en ook van Schepen Griet Smaars omdat ze informatie zouden achterhouden over gerommel aan de top van het ziekenhuis. Schepen Griet Smaars heeft de stemming afgewacht en die overleeft. Zij blijft dus wel aan in de raad van bestuur. Toch blijft een wrang gevoel hangen, zegt Dirk Kennis van de oppositie. We hadden gisteren niet bepaald een feestelijk gevoel. Het ontslag van de burgemeester en, en dat raadslid, ja, dat is in principe goed nieuws, want dat, dat is wat we gevraagd hebben. Maar ja, heel tevreden kan je daar toch niet mee zijn. Het is, uh, een overwinning is dat zeker niet. Dus denk ik niet echt een overwinning van de democratie. Je zit er toch altijd, je blijft toch altijd wel achter met, ja, met een gevoel van onbehagen, zal ik maar zeggen. In Lier was er gisteravond een infomoment voor ouders op basisschool Het Molentje. Drie, kinder drie kinderen bleken er, bleken er op het einde van vorig schooljaar besmet te zijn met een zeldzame varkenslintworm. De drie kinderen hadden last van hoofdpijn, vermoeidheid en epileptische aanvallen. Zelfs zijn ze nooit besmettelijk geweest, maar de drager is nog steeds niet gevonden. Tijdens de infoavond gaven experten van het agentschap Zorg en Gezondheid meer uitleg...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 Dat is papa, mama. Hè. Die, die, die is. Zelf altijd zorg. Hè? Dank u wel. Dank u. Mevrouw, bent u gerustgesteld? Ja, ik ben zeker gerustgesteld. Het was inderdaad wel heel gemoedelijk: heel goede informatie gekregen. Het weer dat we krijgen opnieuw zonnige dag. Toch warm tot 29 graden, mogelijk 30 in de camper. Meer nieuws uit ja. Antwerpen in de app van BRT Nieuws. Ja, toch maar even kijken naar de problemen. Vertel eens Mona. Ja, het is druk geworden. Hè? We zitten al boven de 200 kilometer file. Met een kwartier file rijden richting Brussel. Vanaf Aalst, vanaf Peutie. Ook op de E314 in Lummen. Verderop nog eens 10 minuten extra file golven van Bekkenvoort tot de Wilselen. Ook op de E40 vanaf Everberg naar Brussel. Een kwartier bijrekenen. op de E411 vanaf Overijzen hetzelfde. En nog eens op de E429 in Halle. Je verliest 10 minuten op de binnenring rond Brussel. Van Itre tot Halle. Verderop toch wel uh, hinder een half uur extra straat tussen Groot Bijgaarde en het viaduct van Vilvoorde. Wie naar Antwerpen wil, die schuift ook een half uur aan vanaf Massenhoven. Langzaam rijden op de E19 in Wilrijk, want daar moet je uitkijken voor een defect voertuig op de rechterijstrook en 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Gent, 10 minuten bij, van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel en naar Beveren is in Waaslandhaven zuid de rechterijstrook nog altijd versperrd door een ongeval. Goedemorgen. Het verhaal van Vincent van Kwikkenborne. Het blijft de mensen beroeren en luisteraar Rita Spaai uit Lind. Die heeft volgens mij de hoofdvogel afgeschoten, want haar reactie is goud waard. Zet hem maar een beetje luider. Rita, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, vertel eens jouw reactie op het verhaal van Vincent van Kwikkenborne. Ik word pissenijtig van al dat, van dat verhaal van Kwikkenborne. Ik vind... Ik vind... Ik vind dat er veel, veel urine versnosten We leren de babytjes op een potje gaan. Moeten we dan, moeten we dan de politiekers leren? Op het goed bekeerd is in je toilet te gaan plassen. <laughs> Sorry, het is in het kader van We Mogen Toch eens lachen. Dankjewel, Rita, voor zoveel mooie woorden. Ja. Geniet van de dag. Geniet van Radio 2. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Daar. Deelt je in. Liefde op het eerste gezicht. Een onverwachte aantrekking. Durf opvallen met een Cupra Born. De elektrische wagen die anders is. 100% elektrisch. Vanaf 699 euro per maand exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op koepra.be Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Wat voor job je ook zoekt, als schrijnwerker, chauffeur of levertimmer. Trixo vindt het. Is het dat best aan de leiband?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 Peter en Kim niet geweest, dan betekent dat er nog voor 9 uur ergens een ping in een liedje zal zitten. Heel snel pingen dan. Hey, er is inderdaad iets nieuws vandaag op Goedemorgen Morgen met onze weervrouw Jacot. Jacot, doe die salt. Ze leert jou elke dinsdag iets bij, uit de wonderwereld van de wetenschap, want vandaag vertelt Jacot jou of je even goed kan worden als Remco Evenepoel. Zie je ogen al flapperen. Ja, ja. Goh, stel je voor. Mm. Remco die neemt ketonen. En als je nu ook ketonen zou pakken, ga je dan effectief harder? Jacot, legt nog eens uit. Wat zijn ketonen? Ja, dus... Ketonen. Technisch gezien zijn het ketonesters, maar ik denk dat ik de enige ben wat dat dan het verschil weet. Dus laat het ons bij ketonen het. Het ketone houden. Um, ketonen zijn stoffen die je lichaam zelf aanmaakt. Dus als je koolhydraten gaat verbranden, dan worden daar ketonen uit gemaakt. En dat is eigenlijk zo het laatste stukje dat je nog energie geeft, zodat je organen niet uitvallen van zodra alle koolhydraten weg zijn. Okay. Maar de wetenschap heeft nu ontdekt dat eigenlijk die ketonen voor heel veel positieve gevolgen zorgen. Ze zorgen ervoor dat je sneller kan recupereren, dat je ook beter gaat sporten. En bijvoorbeeld wat er altijd gezegd wordt, je mag niet te laat s'avonds gaan sporten, want dat heeft impact op je slaap. Wel, als je laat s'avonds nog gaat trainen en je pakt daarna nog ketonen, dan heeft dat geen impact op je slaap. Wat dus betekent dat, dat renners bijvoorbeeld veel meer kunnen gaan trainen en nog altijd een hele goede slaap kunnen krijgen. Oké. Okay. En, en er zijn heel veel... De wielrenners Doen die dat dan niet allemaal? Ja, er zijn sommige ploegen die het wel al doen. Je ziet op de foto achter jou, Peter, dat Remco heel openbaar daar dat shotje ketone achterover slaat. Ja, het zit in een flesje. Het is echt vloeibaar. Ja, het is echt het het een, een vloeibaar. Het kan ook in pilvorm, maar zij doen de, ja, de pure stof ook in een flesje. Heel veel ploegen doen het wel al, maar er is toch nog wat sceptisch over. Dus sommige ploegen geloven er nog niet echt in dat het echt effect heeft. Mm. En je moet ook meenemen, het is ook redelijk duur. Duur. Zo één flesje, dat kan 30, 40 euro kosten. een oh. flesje? Ja, dus... Uh, dus ja, laat ik wel al vragen. Kan ik dat dan gaan kopen bij de apotheek, om mm -hmm. ook gewoon meer energie te hebben of beter te slapen? Nee, dus... Je gaat wel goedkopere alternatieven vinden, maar daar moet je wel mee oppassen, want daar zit ja. nog van alle andere troep bij, waar je dan ja, toch andere effecten mee gaat krijgen. Magen- en darmproblemen gegeven. en zo. Dus maar vooral ook, ja, voor alle duidelijkheid, dat is geen doping. Nee, nee zelfs het antidopingagentschap heeft dit goed gekund omdat het een lichaams eigen stof is, die je gewoon een beetje extra bijneemt, wordt het niet gezien als doping, want anders zou Remco het ook niet zomaar uh, voor die sponsormuur uh, gaan. Uh, nee. Ja. Nee, heel bijzonder allemaal. Maar bon, ketoten, ketonen tenminste, dat is uh -huh. één ding. Uh -huh. Als we dit nu elke dag zouden kopen, dan gaan we nog die ronde niet winnen. Nee, nee, helaas niet, nee. Ja, je, je kent zo'n ploegen, die hebben heel veel budget, heel veel, heel veel expertise ook. Mm -hmm. Ik weet niet of je de documentaire over Remco al hebt gezien, nu op streams. Nog niet, nee. Uh, heel interessante docu. Um, wat mij daar vooral in opviel, is dat Remco heel de tijd bezig is over zijn HRV, zijn HRV. Ik ben dat gaan moeten opzoeken, want ik had oh. geen flauw idee wat was. <laughs> het was. Kijk Hebben we allemaal een HRV? <laughs> <laughs> het is de heart rate variability. Uh, oftewel, hoeveel afstand er tussen elke hartslag zit. Dat dat is, dus, dat is niet gewoon je hartslag bijhouden, maar nog meer gedetailleerd. Dus Remco die loopt als een soort van robot, denk ik, rond met allemaal sensoren op zijn lijf. Ja? Dat is iets wat wij als uh, amateursporters niet kunnen vervelend. Nee, nee, dus dat kan niet ja. Oké, okay, dus even samengevat. Check out. Tot slot. Kan een wielertoerist even goed worden als Remco, even een poel met de wetenschap? Als die er genoeg geld in wil pompen, misschien. Ja, maar ik uh, reken even uit 30 euro per dag, sowieso ja, is het al, ja, het is al bijna 360 euro per maand. Ja. Alleen voor ketonen. Als je dat er voor over hebt. En als je... Ja, nee. nee, nee, nee. <laughs> Om de beste wielrenner van je dorp te worden? Ja, het zal niet gebeuren. Maar terwijl je toch bent, uh, Jacot, blijf. Uh, we gaan je nog even nodig hebben straks. Oh. Jacot, doe de Zo Zometeen mag je eigen gedacht geven. Hey. Altijd goed. You're yeah. yeah. Als je een goede investering wil doen in oldtimers, dit wordt jouw moment. Maar Margot van de Regio zit in de Kempen in minder hout in de provincie Antwerpen. Klaar voor een veiling van een heleboel oldtimers. We kunnen haar zien op dit moment in de app van Radio 2 of op uh, VRT1. staat live naast een trotse eigenaar die binnenkort geen auto's meer heeft. Margot van de Regio, ik zie er al een mooie blinken achter jou. Vertel eens. Ja, maar ja, ik kijk mijn ogen hier echt super hard uit. Ik sta hier voor een loods, want binnen was er helaas geen goede verbinding... Dus achter mij staat een loods met twee verdiepingen die vol staan met oude uh, oldtimers. Uh, auto's die straks allemaal uh, ja, onder de hamer gaan. Marcel, Marcel, Marcel, wat staat er hier allemaal binnen, man? Ja, Verschillende auto's die ik graag gezien heb. Ja, ja Cadillacs heb ik zien staan. Wat staat er hier nog allemaal tussen? Nog veel Amerikanen, We zijn allemaal cilinders. De achtcilinder, sorry, ja, ik ben, ik ben niet test. Dat waren <laughs> de grootste motoren die er toen waren. Oké. Okay. Ja. ja. Het, het zijn zo van die um, auto's ook in verschillende mooie kleuren. Het is echt impressionant om te zien. Een veertigtal die je straks gaat verkopen... Ja. Die wordt straks verkocht. Ze gaan allemaal weg. Allemaal? Je gaat er allemaal. geen enkele bij houden? geen enkele houden. Okay. Nee. Um, straks, je kan online bieden, er is ook een fysieke veiling, dat is dan met de hamer en ja, zo, dat die allemaal verkocht gaan worden. Hoe voelt dat u dat die loods hier straks leeg gaat zijn? Dan moet u toch een beetje pijn doen, denk ik. Oh, dat zal best meevallen, maar ik zal wel even een leegtegevoel hebben. Als je daar komt, dan ja, staat er niks meer. Nee. Maar dat gaat wel over. Dat is precies hetzelfde als je lang op vakantie gaat en je komt terug, dan is je huis de eerste uren ook iets vreemds. Ja. Het zal iets langer duren, denk ik. Maar de... <laughs> ik, denk, ik denk dat dit ook iets langer zal duren. Um, maar waarom doe je ze eigenlijk weg? Uh, mevrouw heet Parkinson. En ik moet wel meer in thuishouder helpen. Ik, ik zit nog wat in mijn bedrijf. Mijn zon heeft dat wel over. Maar ik pak dat vooral van de technische kant. En ja, je wordt dat wat ouder. Je kunt dat allemaal niet blijven doen. Je moet harder werken dan vroeger. Ja, nou, ja nou. want in zo'n auto zonder daar kruipt best ja. wel wat werk in. Ja. Als je uh, er echt een grote tocht mee wilt doen, moet je die auto toch helemaal nakijken. Dus dan ben je daar van tevoren, oh, tussen één uur en een half een dag of, of iets langer mee bezig, met bezinnen in doen, banen oppompen, ja, van alles en nog wat terugpoetsen. Ja, je bent daar dan te lang mee bezig. Ja, ja. Ja, dan is het sleuren in plaats van een hobby. Ja, ja nee, en dat, dat mag het helemaal niet zijn. Hoe groot is de interesse? Redelijk groot. Wij hebben op die, bijvoorbeeld zondag, 130 man geweest, ongeveer. Ja, nee, ja. en ik, ik zie, je kan al online bieden, er is al één auto waar al 11.000 euro wordt opgeboden, dus het zal wel denk ik ook wat opleveren. Wat is zo uw duurste model, waar ga je het meeste hartzeer van hebben, van de auto die ja. zal verdwijnen? Dat zal die uh, Ford C4 ja. zijn, Lincoln C4 dat zal, ik denk, omdat dat een oldtimer is, die rijdt redelijk goed ik, ben, ik heb dat heel op mee gereden. met heel veel bekijkt mee en als ik de iets jonger is, ik heb hier nog een, een Corvette staan, waar dat een speciale kast op gebouwen is uh, ja, dat rijdt als een jonge auto ah ja, ja, ja. Ja. Ja, dus daar zal de interesse wel groot ja. voor zijn Marcel, nog één ding, Je bent best een grote mens pas jij in al die oldtimers? heb je in elke oldtimer al gereden? Er zijn er bij uh, waar ik moeilijk in kan, maar er zijn er maar een paar. Maar ik ben naar de Amerikanen auto's gegaan, om ik uh, dacht dat er meer plaatsen was. Oké, okay, ja, dat zijn ja. grotere modellen. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Goed. Marcel, ik wens u gigantisch veel succes. Je kan nog meer tot hoe laat uh, loopt de veiling? 5 uur, uur, denk ik. Dus voilà, denk er nog eens goed over na. En straks op radio2.be komt er ook een filmpje. waarin, al, waarin je alle auto's eens goed uh, kan bekijken, Peter en Kim. Die is echt wel indrukwekkend zo. En je weet, op het einde van zo'n veiling dan gaan de prijzen. dan schieten ze in de, in de lucht natuurlijk. Heel mooie beelden om te zien. Check die zeker even op radio2.be straks. Of volg ons op ed. Uh, in op Instagram Land. Dat wil ik nog even zeggen. Een holdtimer. Veel onderhoud aan. Hè? Ja, ik ken daar niks van. Dus. Uh... Nee. Zou het iets voor jou zijn? Voor jij en mee. Nee. Ik kan onderhoud genoeg aan mezelf. Zwaar. Dat is waar. 8 <laughs> acht voor 8, acht, dat is goed wakker worden. I'll be there for you. Dit zijn de Rembrandts. Goedemorgen. So no Nee, wat wil je nog even zeggen? She's crazy like the food. Oké. Dit is Bonie. Goed mooi.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 Krevel. Back to school bij Krevel. Bestel je laptoppack voor 22 uur op krevel.be en krijg het de volgende dag thuis geleverd. Krevel. Leef beter. Brumie brumie, uh, flash, flash voor uh, Brumie 211. 211, kom je door. Verschillende jongeren zijn naar onze auto gelopen en hebben ons bekogeld met stenen. En Peter Bos, eruit ingeslagen van een auto, geen gewonden bij ons. Wij wachten op versterking. Geen enkele interventie is zonder gevaar. Niveau 4 Brussel-Zuid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 Europa Bank, De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Crevel. Back to school bij Crevel. Bestel je laptoppack voor 22 uur op crevel.be en krijg het de volgende dag thuis geleverd. Crevel. Leef beter. De ping die is nog niet geweest. en Nog voor 9 uur kan jij een nieuwe koffiemachine winnen om september nog beter te beginnen. Ik zou blijven luisteren. Na 8 uur Elke dag. 8 uur, Charlotte Krul. Goedemorgen, minister van Kwikkenborne houdt vol dat hij niets wist over het plasincident. Duizenden postpakketjes van B-Post gaan verloren. En 42.000 leerkrachten protesteren een maand lang tegen de maatregel van leraar-specialist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 Ik heb mijn huis niet verlaten tot ik de laatste gast uitgeleid heb gedaan. Dat was omstreeks 3.30 uur dertig, tot zijn taxi er was. Het kan goed zijn dat ik een gebaar heb gemaakt, maar diegenen die zeggen dat dit bewijst dat ik op de hoogte was van het wangedrag, die zijn ter kwader trouw. Men beweert ook dat ik stond te lachen. Ik heb een selfie genomen. Mag dat nog? Ik sta recht in mijn schoenen. De partij van de minister, Open VLD en de federale coalitiepartners Vooruit en CDNV zeggen dat ze het onderzoek afwachten. Maar de oppositiepartijen zijn strenger, zegt ook Tom van Grieken van Vlaams Belang. Dat is heel gênant voor de heer Van Quickenborne. Hij, die de minister is van de politie, die liegt over de feiten van die avond. Ik denk dat de heer Van Quickenborne de eer aan zichzelf moet houden en neemt hij ontslag. Het aantal pakjes van Beepost dat niet aankomt op de bestemming wordt groter, dat schrijft het laatste nieuws. Jaarlijks levert Post miljoenen pakjes en tienduizenden daarvan gaan verloren, zegt Veerle van Mierlo van Post. We zien het percentage niet echt stijgen, maar gezien het aantal pakjes dat wordt verzonden sterk is gestegen de laatste jaren, stijgt het aantal pakjes in absolute getallen wel. In tegenstelling tot wat je in de krant leest, zien wij ook niet dat het steeds om duurder producten gaat. We zien ook contraire dat de, de waarde van de pakjes eigenlijk eerder daalt dan, uh, dan stijgt. De voedselprijzen in ons land stijgen niet sneller dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een analyse van het prijzenobservatorium observatorium Sinds juni houdt dat elke maand de prijzen van een tiental basisproducten bij, zoals melk, brood en vlees, omdat producenten hun prijzen overdreven leken op te trekken. Die indruk ontstond de laatste maanden, maar dat blijkt niet het maar er is wel meer onderzoek nodig, zegt de minister omdat los van de evolutie van de prijzen, die uh, momenteel dus in lijn ligt met uh, onze buurlanden, is er de vraag waarom liggen sommige prijzen in België structureel hoger dan in Frankrijk of Duitsland bijvoorbeeld. Dat is de bedoeling om uh, iets te kunnen doen om uh, de prijzen in ons land te kunnen zien dalen, om de koopkracht van de bevolking te kunnen beschermen. In opdracht van minister Dermagne zal het prijzenobservatorium de komende maanden de prijzen van enkele honderden producten verder bijhouden en onderzoeken. 42.000 leerkrachten dragen vandaag een badge met daarop iedereen specialist. En ze klagen daarmee over de maatregel van leraarspecialist die dit schooljaar gestart is door minister van Onderwijs Wijd. Leerkrachten kunnen daardoor na 10 jaar extra loon krijgen, gemiddeld 250 euro per maand, als ze specifieke taken doen. Maar de vakbonden vinden dat geen goed idee. Het budget laat vandaag toe dat slechts een aantal leraren in een team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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Borgerout in de straat is afgelopen nacht de woning beschoten. Er wil u geen gewonden. Onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in Geel heeft burgemeester Vera Celis ontslag genomen uit de raad van bestuur van het ziekenhuis van Geel. Vandaag veel zon en maximaal tot 30 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uur. via de app van VRT Nieuws. wat een boel file op dit moment zeg. Mona, wat is er aan het gebeuren? Ja, stevig ochtendspitje oh, nee. met meer dan 300 kilometer file nu al. Laten we beginnen op de binnenring met, uh, daar verlies je een kwartier rond Brussel dus, van Iter tot Huizingen. Verderop drie kwartier extra tussen Groot en het viaduct van Vilvoorde. Op de buitenring vertraag je een half uur van Waterloo tot Saventem. Verderop is in licht de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Wie richting Brussel wil, die houdt rekening met een half uur file vanaf Aalst en ook op de Edering van Deeldwingen tot Holsbeek een half uur bij. Verder naar Brussel nog 20 minuten vanaf Semst, Bertum, Overijssen en op de E429 in Halle. Richting Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. Op de E19 verlies je dan 10 minuten tussen Rumst en Edegem. want daar staat nog steeds een defect voertuig op de rechterijstrook. Op de E17 10 minuten bij vanaf Haastonk naar Antwerpen en op de E34 vanaf Vraassenen tot Beveren. Op de Antwerpsering naar Gent maar 10 minuten van Merksem tot de kennedy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 Intussen ben je allen al fan van onze weervrouw Jacotte sowieso. Het is een populaire vrouw, maar zometeen wordt ze misschien een beetje onpopulair. Ze heeft een heel duidelijke gedachte. Erg benieuwd, je hoort het over een minuutje of vijf. na die doet something?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 I okay.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 Remember the film I as I recall I played. Jouw ontbijt? Ik heb nog niet ontbeten en ik heb keiharde honger. Ah ja, nog niet ontbeten? Nee. Jammer. Jammer. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Gisteren nog eens eitjes gebakken, zoals morgens. Zo om drie uur in je keuken. Ja, dat ga ja. ik echt nooit doen. Prachtig moment was dat. Maar vooral wijken af. We hadden het net over ketonen. Uh, onze weervrouw Jacotte uh, heeft een nieuwe rubriek bij ons. Jacotte de Sot ging over ketonen. Iemand vroeg nog, het was Ilse uit Gent, klopt het dat ketonen de hongerlust stilleggen en dat ze het ook gebruiken als dieetmiddel? Uh, dat kan. Er is zoiets als een, een keto-dieet, maar hoe dat, dat dan precies in elkaar oh, ja, zit. Oh ja, als het dan over diëten gaat, er gaat altijd wel iets fout zijn. Ja. En zoals ik daarnet al zei, ja, als je die ketonen gewoon in de winkel koopt, dan krijg je daar maar geen darmproblemen mee. Dus. Hmm. Informeer je. Ja. Dat altijd. Mm het -hmm. is dus dinsdag 5 september en zet hem maar een beetje luider je app van Radio 2. Kijk live mee op VRT1, want uh, onze weervrouw Jacquot, die is zeer populair. Hoe, uh, ja, hoe reageren de mensen op jou? Zwaar, hè? Ik ben toch tevreden. Voorlopig, wat er tot bij mij geraakt is, positief. Ja. Maar ik plok wel wat af. <lacht> <lacht> ik ga niet op, op Twitter gaan zoeken naar wat iedereen over mij schrijft, want dat, daar word dat ik niet gelukkig van. Dat is heel slim. Dat is tegenwoordig ook, heet het ook gewoon X, dus ook een reden. Oh, ja, ja, Ze ook. hebben daar een kruis over gezet. Terecht ja. ook wel. Oh. Tuurlijk oh. wel. Maar lieve mensen, je wil meediscussiëren met... Mijn geduigd. Bij onze luisteraars heb je dan uh, twee soorten mensen. De ene zeggen van, oh ja, laat maar komen, ik wil meediscussiëren. En de andere van, zijn ze nu weer al? En die zitten het ook luider om zich te kunnen ergeren aan wat jij nu gaat vertellen. Mm, wat is ja, jouw ik, gedacht? Mijn gedacht is dat um, zonnekloppen illegaal zou moeten worden. <lacht> Daar gaan we. Laat ze komen, laat ze komen. <lacht> nee, nee, ik vind... Je ja, ja, bent al opgesmolten worden, hè. Ja. Als het illegaal is. Zonnekloppen, illegaal. Nee, zo, mensen die echt een hele dag op een strand kunnen liggen, zich ook zo gaan insmeren met, met zo van die olietjes, met factor 5. dan denk ik, nee, willen jullie een zetel worden? Nee, dat gaat niet. <lacht> nee, nee, nee, nee. Maar het probleem is, omdat zonnekloppen, dat is nog populair, en ja. ik kan daar absoluut niet tegen. Ik, ja, ik ben ook een wetenschapper, ik weet wat er gebeurt als je te lang in de zon ligt. Daar krijg je kanker van, dat, of daar kun je kanker van. Ja. Uh, dus ik doe het zelf niet, maar ik bescherm mij dan te hard tegen de zon. Ik heb altijd een factor 50 bij. Ik heb zelfs nu, ja, in de zomer, als je dan veel op het water zit, ik heb, ik heb van die UV-t-shirtjes. Dat ziet er nogal belachelijk uit, dus ik voel mij dan de dikke nerd die dan niet wil uh, in de zon komen, uh, terwijl andere mensen dan doen alsof het allemaal oké okay is om dagenlang in de zon te baden. Ik doe het graag, omdat die warmte, ik vind dat leuk. Maar ik heb effectief ook wel factor 50 Als het te veel is, ga ik in de schaduw liggen. Maar ik zie soms ook mensen die uh, quasi bruin paars worden door het zonnen. lijkt ja. niet zo gezond. Maar ik vind het ook niet zo mooi als je zo heel, heel, heel bruin ziet. Want dat is dan weer goesting natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik doe het ook wel heel graag, maar met bescherming. Of onder een parasol, of, of ingesmeerd. Maar ik vind het wel fijn om, oh en een dutje... In de zon. Oh, ik vind het fantastisch. Oh, en dan zo badend in het zweet wakker worden. Ja, en, uh, nu al voelen van... Oh, ik had niet op mijn buik in slaap moeten vallen. Dat die voetzolen verbrand zijn. Maar dat is het ergste. De knieholtes, die zijn vreselijk. Om die, oh. ah, ja, maar ik moet meer. toegeven wat jij zegt. Ja, dat hm. doen wij nu natuurlijk niet meer. Maar als ik nog een beetje jonger was, nog jonger dan nu... Dan uh, inderdaad was dat zo olie, ja. inderdaad eigenlijk gewoon, ja dat is gewoon bakken en braden hè? Ja, dat is ja, ja, ja. zo slecht maar toen werd dat allemaal zo niet verteld en niet... dus ja, ik heb me daar wel schuldig aan gemaakt maar vanaf dat je weet natuurlijk dat het zo slecht is, ja ik denk dat de me mensen ondertussen nu toch wel weten dat je goed moet beschermen ik hoop het. Er is een hele hype op dit moment. Uh, ik denk dat we het er al over gehad hebben. Denk, op TikTok, onder andere, zijn er mensen. En ook buiten TikTok. die beweren dat zonnebranderolie. Dat het. Allez, zonnebeschermingsolie, mm -hmm. zeg maar. Dat het ook niet gezond is. Omdat je dan de vitamine D zou tegenhouden. Dat soort ja, dingen. Het gaat ver hoor. Het gaat ja. ver. Maar goed, jouw gedachte is heel duidelijk, Chacot. Leg het nog eens uit zonnekloppen zonder bescherming, laat het mij al nuanceren, zou illegaal moeten worden. Okay. Welke boete zou je erop zetten? Mm, veel. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Doe je het wel of doe je het niet? Ja, het is gebeurd, ja. Magie, nieuw album van Camille, maar ook een nieuwe hit. Je bent in shock, hè? Ik ben niet in shock, maar er heeft een man een foto in de app gestuurd van zijn uh, bloot bovenlijf met een beetje haar op. En dat ziet knalrood. Red like a lobster. Het is echt dat wat, wat Jacot ook zei. Jacot, jouw gedacht was heel ja. duidelijk: uh, zonnekloppen zonder bescherming moet illegaal zijn. Mensen laten zich... Dat was bij ons ook zo. Toen ik 18 was en de examens, fietsten we naar de zee. Uh -huh. Dan gingen we even op de rug liggen, op de buik. En Zie je, we zijn klaar voor de rest van de zomer. En dan vielen de, de, ja, de vellen er heel ja, erg af. Ja, ja. En dan was je voorverwarmd. Absurd. Ja. Absurd. Maar ja, we smeerden we niks. Ja, wat, wat rood wordt, dat wordt dan later bruin. Ja, ja, ja. ja, dat doet, ja je ja. bent ook een kind van je tijd, hè, op Mijken. het moment. Ja. ja, nee, maar je kan er dan... Maar nu, ja, gezond was het. Nu niet. denk ik wel, dam. Ik had dat beter niet gedaan. Een paar reacties naar onze app binnengekomen. Liefkuipers uit Antwerpen zegt: Ik ben het eens met Jacot, maar ik denk niet dat, het zonnekloppen illegaal, dat zonnekloppen illegaal kan worden. Factor 50 rules, dat is ook mm -hmm. wel. Marijke Jane uit Lumen zegt: Hey Peter en Kim, even in de zon liggen is niet erg, maar goed smeren en even afwisselen naar de, in de schaduw soms. Een mm. beetje afkoelen in het zwembad, maar uren bakken, nee, dat is niet oké. Okay. Wim Dont uit Huldeberg dan weer zegt: Ja, zonnebaden is een beetje als roken. Um, we weten dat het schadelijk is, maar er is een groep aan ja, er zijn ook mensen die echt graag altijd ja, ja. zo bruin zien. Hè? Ja. ja, die het mooi vinden. Ja. Er zijn ook mensen die zich op dit moment aan het insmeren zijn met bruin zonder zon. Och ja, ja die... dat, dat vind ik oké. Okay. Ah, dat is dan beter, is... hè? Ja, ja, ja. Die vloeibare wortel is dat precies. Dat ja, ja, ja. je ja. dat is toch raar. <laughs> okay. Maar goed, jouw reactie blijft welkom in de app van Radio 2. Heb je de ping al gehoord? Uh, nee. nee. Nu zondag trekt Vlaanderen er weer op uit. Voor Open Monumentendag.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 De mensen heeft een hartje gestuurd en ook een smiley met een zonnebril. Belangrijk in deze tijden. Journey, topliedje, absoluut Goedemorgen, morgen. We nog even bezig over zonnekloppen, maar dit heeft onze weervrouw Jacotte gezegd. Zonnekloppen zou illegaal moeten worden. Er zijn mensen die nog veel verder gaan. Lisbeth van Langenoven uit Aalst, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, je, je zit graag in de zon, maar wat doe jij zelfs in de winter? Ik smeer factor 50. Factor dertig in de winter. Dat vraagt me dan af of het in de winter ook nodig is om je zo goed in te smeren. Tuurlijk. tuurlijk. Uh, UV-straling heb je een heel jaar door eigenlijk. En ik verbrand niet en ik heb wel degelijk een kleurtje. Maar ik smeer altijd in de winter zelfs ja, factor 50 als de zon fel schijnt. Want ja die UV gaat er ook door. Mm, Op ik... aanraden van een dermatoloog. Mm. Oké, okay, kijk even naar het VHT nieuws. Charlotte. Ja, aanraden zeker, tuurlijk. Ja. Klopt allemaal. er is er niets fout mee, natuurlijk. Nee. Uh, op, op dit moment was er ook nog een brief binnengekomen van iemand die uh, haar man vergeleek haar met een, een vettige slang, omdat ze zich zoveel insmeert. Maar die gaat wel in de zon liggen ook, natuurlijk. Wij hey, van het weekend in de zon liggen, Lisbeth? Uh, ik zit in de schaduw onder mijn parasolken met factor, met factor 50. Kijk. Maar je brengt ook in de schaduw, hè? Ja, dat is gek. Tuurlijk, he? dus, tuurlijk. Ja. Ik heb wel degelijk... Um, um, ik zeg niet dat ik uh, allee, ja, bruin, bruin, bruin ben, maar het witte zeg ik, ik. En dat is goed. Dat is goed. Zelfs met factor 50 in de schaduw. Alles. Ja, Tom, Tom Vreeke, die, die laat nog weten, als ik niets meer ben, ben ik na vijf minuten een kreeft nadeel van een gevoelige huid. Ook dat nog. Ja. Je ja. mensen die, die worden dan ook nog eens makkelijker uh, verbrand. Je zal Kevin de Bruine maar zijn <lacht> Maar die heeft dan nou weer geld genoeg. Dat. Ik denk dat die goed moet smeren ja. of laten smeren. dankjewel, Nog een heel fijne ochtend, Lisbeth. dankjewel, Het is drie voor half negen. En hierboven is iemand een kleine verjaardag aan het vieren. 77 jaar zou hij geworden zijn, Freddie Mercury. Zo lief. Bruno, goedemorgen Kim en Peter. Bedankt om de verjaardag van Freddy niet te vergeten. Hij is de grootste ooit. Groetjes. Ik voel, ik voel, ik voel een ping. Het is een poinxpad. Het is exact half negen intussen. Het belangrijkste veertien nieuws... Met Charlotte Krul is straks nieuws uit je buurt. Goedemorgen. De voedselprijzen in ons land stijgen niet sneller dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit analyse van het prijzenobservatorium. Sinds juni houdt dat elke maand de prijzen van een tiental basisproducten bij, zoals melk, brood en vlees. En het aantal pakjes van Bipost dat niet aankomt op de bestemming stijgt. Jaarlijks levert miljoenen pakjes en tienduizenden gaan verloren. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Mathieu Verstichel. In het Antwerpse district Borgerout is rond 1 uur afgelopen nacht een woning beschoten. Er vielen geen gewonden. Buurbewoners hoorden verschillende schoten en belden de politie. Die vond enkele kogelinslagen in de gevel en in de deuren van het huis. Mogelijke daders werden niet gevonden, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie. Zo'n feiten doen natuurlijk denken aan wat we eerder gezien hebben binnen dat drugsmilieu. Maar of het in dit geval ook meteen daar gelinkt kan worden, dat proberen we nog te onderzoeken. Dus op dit Moment geen rechtstreekse link voor ons bekend, uh, of dat die bewoners uh, betrokken zijn bij, bij de drugswereld. Uh, maar we kunnen nooit iets uitsluiten, dus dat wordt uh, vooral duidelijkheid wel onderzocht. In geel heeft burgemeester Vera Selis en gemeenteraadslid Luc Verguts ontslag genomen uit de raad van bestuur van ziekenhuis AZ Sint-Dimfna. De voltallige oppositie had het ontslag geëist van Selis en Verguts en ook van schepen Griet Smaars, omdat ze informatie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 Je, zit er toch altijd, je blijft toch altijd wel achter met, ja, met een gevoel van onbehagen, zal ik maar zeggen. Ja, dat was de oppositie en niet burgemeester Vera Schepen, Griet Smaars heeft de stemming intussen afgewacht en heeft hij ook overleefd. Ze blijft dus wel aan in de Raad van Bestuur. En in Mechelen heeft Pia Indinje van Open Vld gisteravond in de gemeenteraad de eet afgelegd als nieuwe schepen voor mobiliteit. Ze volgt partijgenote Vicky van Marken op, die een nieuwe professionele weg inslaat. Indinje was al vijf jaar gemeenteraadslid. Ze is 31 en baat de zaken uit op de IJzeren Leen. Ze wil in het laatste jaar van deze legislatuur het werk van Van Marken voortzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer deelmobiliteit in de stad, veiliger fietspaden en het project rond de nieuwe vesten. Dan nog het sportbericht, voetbalclub Westerlo-Leense speler Jan Bernat tot het einde van het seizoen uit aan de Slovaakse ploeg Spartak-Ternava. De 22-jarige begon twee jaar geleden bij Westerlo. Hij maakte er in totaal 10 doelpunten. Maar raakte vorig jaar zwaar geblesseerd en Westerlo hoopt dat hij in zijn thuisland kan herstellen en weer zijn oude niveau kan halen. En dan nog het weer. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt warm tot 29 graden. Mogelijk zelfs 30 graden in de Kempen. En meer nieuws uit Antwerpen vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws. Al die files, het is een beetje aan Betere Mona. Maar het is nog wel veel. Vertel eens, waar staan we stil? Op de binnenring rond Brussel nog hele grote hinder. Daar verlies je 20 minuten van Iteren tot Huizingen. Verderop 40 minuten bij, tussen Groot-Bijgaarden en het viaduct van Vilvoorde. Op de buitenring vertragen dan 25 minuten van Waterloo tot Saventem. Richting Brussel ook lang aanschuiven met files tot 25 minuten vanaf Aalst. Ook op de E314 van Tieltwingen tot Holsbeek. Op de E40 vanaf Everberg aansluitend nog 10 minuten extra tot aan de tunnel. Op de E411 vanaf Overijse is dat een kwartier bij. En op de E19 vanuit Antwerpen vanaf Komtig 40 minuten bij. Allemaal goed uitkijken in Mechelen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd op de linkerijstrook. En dan enkel nog wat files richting Antwerpen tot 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Haasdonk. Jongens, we hebben hier beelden binnengekregen van Peter Ingelbeen uit Moorsleden de reden dat je de app even zou opengooien, dan wel dit. Uh, Goedemorgen Peter. Goedemorgen Peter. Ja, Peterke, oh. Peterke, Peterke, Peterke. Ik, uh, ah. ja, de term Burning Man kwam hier even langs. Want <hums> jij bent een, het voorbeeld voor Vlaanderen waar Vlaanderen geen voorbeeld moet aan nemen. Beschrijf eens, hoe ziet jouw bovenlichaam eruit? Klopt, uh, knalrood. Maar hoe komt dat? Wat is hoe gebeurt? is het zover gekomen? <hums> Wel, normaal zijn we geen zo'n zwembadliggers, dus we liggen nooit aan het zwembad. Maar op vakantie in Malta waren we toch van plan om even een voormiddag op onze mak wat te luieren. En ja, de zon had mij in twee uurtjes tijd redelijk te pakken. Je hebt, je hebt, je hebt jezelf niet ingesmeerd, of wel? Wel, mijn vrouw is nogal fan van Factor 50 en ik vind dat zo de deur dicht doen... Uh, mijn armen waren ingesmeerd, mijn benen, maar mijn bovenlichaam, mijn buik niet. Oh, oh, oh. Ja, jongen. Kijk. En had je vrouw gelijk? <laughs> Ze had gelijk. Ja. Zoals altijd, hè, Peter. Maar kijk, lesje geleerd. Dankjewel voor het uh, ja, je moedige getuigenis. En ik hoop dat het niet te veel pijn meer doet. Nee, het is opgelost, ondertussen. het is Gelukkig. Kijk. Fijn, dankjewel om te luisteren. We zien elkaar bij Radio ja. 2 En ik voel, ik voel. Het is een zoef, dat is geen ping. Sorry.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 van pink. Ik denk dat er geen pink was, maar een ping. Mm -hmm. Welkom bij Voicemail. Dat is spijtig, natuurlijk. Oh, geen idee. Oh. Ja, kan gebeuren. Dan proberen we gewoon nog eens. Dat is het belangrijkste, voor ik het weet. Tot ziens. Ja, tot ziens. Geen probleem. Wat vat het dan samen? Ja. Hé, hey, hou je telefoon klaar? Zometeen bellen we nog eens. Maar het zal er wel een andere zijn, natuurlijk. Bon, intussen komen nog gruwelijke berichten binnen van mensen die ooit verbrand zijn. Hé, uh -huh, uh -huh. hey, dat is smeren, smeren, smeren. Blijf dat vasthouden. Zullen we nog eentje? Met wie spreek ik? Welkom bij Me. Oh, oh. kom maar man. Echt waar. Goed, dan zal het voor zo'n zijn. Geen enkel probleem. van van excess Michael Hutchins, de zanger. Ooit, ooit nog gezien op rocktorhout, godbetert. Die was zo goed, maar helaas alweer niet meer bij ons. De Thing. Als je die hoort, dan wordt je september nog beter. Een microgolfoven, een tandenborstel in een elektriek, ofwel een goede koffiemachine. En die laatste, die kon je net winnen. Als die iemand is met een goede telefoon tenminste. En ontvangst. Danny? Maar alleen. Goedemorgen Danny, met Peter van de Radio van Radio 2. Van Goedemorgen Morgen. Zeg Danny, wat had jij geappt naar de app van Radio 2? Ping. Maar goed gedaan, Danny. Dat betekent dat jij een nieuwe koffiemachine krijgt van ons. Super. Dat ja, denk zo. ik wel. Kijk, zo eenvoudig kan het zijn. Drink je graag koffie? Heel <laughs> ja, graag, elke morgen. Veel? Uh, niet te veel, maar genoeg. Al met geluk, genoeg. Zeg. Anders, ja, met genoeg. En een beetje melk en een beetje suiker. Geniet Voila. ervan. Fijne dagen, Danny. Dankjewel. Dankjewel. ook, dank. Wel. dank Heel dat gedoe van Van Kweek en Bornen. we moeten het straks nog even over hebben. Jouw handa, Want wat vinden ze daar nu in Kortrijk zelf van? En bij de politie. Een verhaal dat je wil horen. Na begging. Van de dag, ja hoor. Ik sta recht in mijn schoenen. morgen. Ja, plassen tegen een combi doe je, dat hoeft niet. Zeer veel te doen rond het uh, plas-combi-incident. Een verjaardagsfeestje geweest van minister van Justitie, Vincent van Quikkenborne. Waarom hijsa? Waarom zoveel hijsa, Charlotte? Enkele vrienden van de minister hebben tegen die combi geplast ja, tijdens een verjaardagsfeestje, zoals je al zei. En hij beweerde altijd dat hij niet wist dat dat gebeurde. Dus het was feest bij hem thuis, de combi stond buiten. Hm. Natuurlijk heb je niet constant je ogen op wat daar aan het gebeuren is. Maar nu zijn er wel nieuwe beelden opgedoken waar ook de minister op te zien is buiten op de avond van dat feestje. Hij heeft daar ook een selfie genomen. Hij heeft dat intussen ook gewoon al toegegeven dat hm. hij daar ook met een camera stond. Maar dat, dat zijn dus eigenlijk de laatste feiten. Luisteraars zijn, hij, zijn kwaad. Daarnet was er Cathy Dubois uit oost -Rosebeke. Die was heel duidelijk. Je ziet gewoon dat hij aan het liegen is als hij was verteld. Nee, dat kan ik het niet meer zien. is zou niet geplaatst maar je was ervan. Je gaat ja. mij dat niet wees, maar... Dat is misschien kort de bocht dat je ziet dat hij aan het liegen is. Maar bon, we zullen wel zien wat het geeft. Um, vooral, wat doet dat met de mensen in Kortrijk? Daar is hij nog altijd ergens burgemeester, titelvoerend wel. En de Kortrijkse politie, wat vinden die ervan? We gaan even naar Radio 2 in West Vlaanderen in Kortrijk, daar is collega Evelien van Walligem. Goedemorgen Evelien. Goedemorgen allemaal. Ja, die beelden, daar moeten we het even over hebben. Wat is daar nu precies op te zien? Wel, Charlotte heeft het net al even geduid. Ik heb de beelden natuurlijk zelf niet gezien, maar heb wel veel via ja, verschillende bronnen gehoord, wat er op te zien is. En dat zou toch wel heel duidelijk zijn. Eerst is dus te zien hoe vrienden van de minister drie keer in de loop van de avond naar buiten komen. Minstens twee van hen plassen tegen die politie die daar voor de deur geparkeerd staat. Uh, die combi staat er al een hele tijd als afschrikmiddel sinds de minister bedreigd werd vanuit het uh, drugsmilieu. Dus minister Van Kwiekenborne zou daar zelf wel niet bij geweest zijn bij dat plassen. Maar later op de avond is er dan ook weer heel duidelijk te zien hoe hij naar buiten komt samen met een gast uh, op zijn feest. Dat is dan al rond half vier s nachts. En uh, dan maakt hij plasgebaren. Hij geeft daar ook uitleg bij, lacht daar ook. Mee en uh, trekt de deur van de politiekombi ook open en terug dicht. Uh, dus dat zou erop kunnen wijzen dat hij wel degelijk wist uh, dat er eerder op de avond uh, door die vrienden tegen de combi werd geplast. Ja, dit verhaal gaat nu al even mee. Waarom komen die beelden nu plots naar boven? Wel, ik vermoed dat dat uh, na de passage van de minister uh, in de zevende dag van zondag zal geweest zijn. Uh, dus zondag was hij in de zevende dag te gast en daar heeft hij nog eens uitgelegd dat hij dus van niets wist, uh, niet op de hoogte was, niet aanwezig was bij dat plasincident. Mm. En um, ja de politiemensen die op de avond van het feest al uh, die beelden te zien kregen, want dat wordt dus op het politiekantoor uh, onmiddellijk live bekeken allemaal, ja. uh, die waren toen blijkbaar al, volgens mijn info, erg misnoegd. Uh, omdat zij natuurlijk heel hard uh, gewerkt hebben om de minister en zijn gezin te beschermen tijdens die periode van dreiging. En uh, ja, dan moeten zien hoe uh, er met die politiecombi wordt omgegaan en dat ook de minister zelf daar toch blijkbaar volgens die beelden wel zou weten van gehad hebben ja. dat heeft natuurlijk veel kwaad bloed gezet, dus ik vermoed eh, dat er een van die politiemensen, of misschien zelfs meerdere, eh, die beelden zullen gelekt hebben na de zevende dag van zondag Ja, Jullie zitten daar in Kortrijk, hoe reageren de mensen daar op het incident? Wel ja, hoe er uh, natuurlijk op de straat gereageerd wordt, uh, dat uh, weet ik niet. Maar vanuit politieke hoek uh, wordt er ook wel gevraagd vanuit de oppositie, sommige oppositiepartijen toch, mm. om, uh, om die beelden ja, naar buiten te brengen en, uh, en te kunnen verspreiden en bekijken de, ja, of dat zal gebeuren. Die kans is misschien wel klein. Ik denk niet dat het parket die officieel zal uh, verspreiden. Mm. Maar de kans is natuurlijk wel groot dat ze op andere manieren zullen beginnen circuleren op sociale media. Want uh, ja, meerdere politiemensen hebben natuurlijk wel die beelden. Krijg je dat weer. Collega Evelien van Walleghem daar in uh, Kortrijk West-Vlaanderen. We volgen het op. 14 Nieuws voor al je informatie. En natuurlijk komen de nieuwsuitzending van Radio 2. Dankjewel, Evelien. En dit zijn Guus Neeuws en Vagant. En we sporen naar Kickstartie. Goedemorgen. Knegen, knegen, knegen, knegen, knegen.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 Blijf bij jou slapen. Oh. Jij woont bij het spoor. En s nachts, la Gaat het ritme. Ke denge denge, per spoor van Gijs Meijers. Meer van dit soort muziek zometeen in Gigstaat met Benjamin. Veel plezier. Don't Ooh, don't worry, be happy, take it easy, take it easy.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 Ik ben er eerlijk gezegd zeker van dat jij al een nummer in je hoofd hebt voor straks. Je kan het aanvragen via de Radio 2-app.